Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. Frankrijk en de VS werken samen aan een plan voor een staakt-het-vuren in Libanon, dat drie weken zou moeten duren. In die tijd zouden Israël en Hezbollah moeten onderhandelen over een diplomatieke oplossing. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt erop te rekenen dat beide partijen het staakt het vuren meteen zullen accepteren. Israël zegt graag een diplomatieke oplossing te willen. Dat zou beter zijn voor zowel Israël als de Libanese bevolking, zei de Israëlische VN-gezant in een toespraak voor de Algemene Vergadering. Maar als de diplomatie faalt, zal Israël alles doen om de aanvallen van Hezbollah te stoppen, voegde hij eraan toe. Nederland wil Afghanistan laten vervolgen vanwege de vrouwenrechten in het land. Samen met Duitsland, Canada en Australië... ...stapt Nederland naar het Internationaal Gerechtshof... ...dat een zaak begint als de situatie in Afghanistan de komende zes maanden niet verbetert. Sinds de Taliban daar drie jaar geleden aan de macht kwamen... ...hebben Afghaanse vrouwen nauwelijks nog bewegingsvrijheid... ...en mogen ze bijna geen onderwijs meer volgen. Het zou voor het eerst zijn dat een land door het Internationaal Gerechtshof wordt berecht wegens vrouwendiscriminatie. Ouderen herkennen meer planten en vogels dan jongeren, blijkt uit onderzoek dat natuurmonumenten heeft laten doen. Zo herkent drie kwart van de 55-plussers een margriet en een korenbloem. In de jongste leeftijdsgroep, tot 35 jaar, is dat maar één kwart... Van de ouderen herkent zo'n 80% een merel en een vink. Onder jongeren is dat 59% voor de merel en maar 44% voor de vink. Natuurmonumenten spreekt van een zorgelijke trend... in een tijd dat we als samenleving juist veel meer moeten doen om de natuur te laten leven. Het weer. Een regengebied trekt naar het noorden. Vanuit het zuiden wordt het weer droog. Minima rond 13 graden. Overdag af en toe zon, maar ook buien. Smiddags dus kunnen die stevig zijn. Het waait behoorlijk en het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. How did you know me and a crew used to do a True.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 Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh, Herman. Eén uur met jou is vijf kwartier. We jij staan samen stijl. Jij ik het station. We staan samen stijl. Jij bent de regen, stel. ik de kom. We staan samen stijl. kerst, stel. ik de bonbon. We staan samen stijl. ik de kokon. Ik ben staan. het zakje, jij de thee.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 We mee Dan maken we nog meer van dit soort we dingen We de wereld Dan kunnen ja. we een villa en een Nou, een villa en een jacht nou, ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Naar het is duur Nou ja, Herman zit er meer in een romantisch duet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 Er en een vries. Jij Naar. bent de schrikdraad ik ben waarop de ik pies. Ik ben de kip, jij bent de bril. koffie. Ik ben de pauw, ben jij okay. bent de film. Ben Danny de Munch. Wij zijn een doedelzak, in Tirol. Ben dat soort jij bent en Stemberg. ik ben een viool. Laat ik ben de steen, jij bent de nier. O, snor. Jij bent Amstel, ik ben bier. Om een je de klappen zitten maken. Jij bent kiter, ik het klavier. Het leek ja, me ook ster. Nou mij ook, het leek me ook ster. Het leek me ook ster.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 girls. I let it fall Faster! Another paper's talking real so cheap. Hey. Yeah.